Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Iedereen boven de 12 jaar krijgt in de komende twee weken een uitnodiging voor een booster tegen corona. Dat zegt gezondheidsminister Kuipers. Inmiddels hebben anderhalf miljoen mensen in ons land al een herhaalprik gehaald. Dat zijn vooral 60-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het aantal coronabesmettingen stijgt de afgelopen tijd flink. Volgens de minister is er officieel sprake van een najaarsgolf. Rutte heeft deze middag voor de enquêtecommissie... die onderzoek doet naar waar het misging in Groningen... toegegeven dat er jarenlang te weinig aandacht is gegaan... naar de gaswinning en de problemen die dat gaf. Zelfs als politici een bezoek brachten aan het gebied... werd er nauwelijks, nauwelijks over gepraat. Het is nu eigenlijk ondenkbaar dat ik naar Groningen zou gaan... en niet gaswinning, 80% van het bezoek is. Maar daar zie je eigenlijk nog dat de bezoek... grotendeels over andere onderwerpen ging... maar voor een stukje over gaswinning. Dus dat ja. is denk ik iets wat... wat uh, in ieder geval in Den Haag, en ik denk breder, uh, geleidelijk aanpas die enorme betekenis heeft gekregen. Het is de ene na laatste dag dat de enquêtecommissie mensen ondervraagt. De conclusies komen begin volgend jaar. Internationale studenten vinden het eerste studiejaar van hun opleiding een stuk pittiger dan Nederlandse studenten, dat zegt de onderwijsinspectie. Van de studenten uit het buitenland komt 17% niet door het eerste jaar heen. Bij Nederlandse studenten is dat 6%. En hoe dat precies komt kan de organisatie niet zeggen. En sporter terwijl je gehandicapt bent. Je staat er soms niet bij stil dat dat best wel lastig kan zijn... Rennersblad Runners World komt daarom vandaag met een speciale editie en eentje in breien. Zodat ook mensen die niet goed kunnen zien het blad kunnen lezen. Zoals Charda. Zij is helemaal gek op hardlopen en zet alle obstakels die ze tijdens het sporten tegenkomt op TikTok. Haar kanaal is ondertussen een behoorlijke hit, want Charda is niet de flauwste. Ze rent namelijk zonder buddy. Ja, het is een keuze. Kijk, het, Of het veilig is, weet ik niet zo goed. Niet zo veilig als met een buddy. Dus ik denk dat dat wel uitmaakt. Misschien dat ik ook met een buddy veel harder kan lopen. Dat weet ik niet, want ik ben toch elke keer heel alert van.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 Het is een hele drukke avondspits en dat komt niet alleen door de dagelijkse files, maar ook ongelukken of de nasleep daarvan veroorzaken nog veel tijdverlies. Zo sta je vast op de A10, de ring van Amsterdam. Het is daar in beide richtingen heel erg druk. Zoals ook op de ring Noord en Oost bij Zeeburg. Daar is de vertraging een half uur. Vooral richting Amersfoort en Almere is het druk. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. De vertraging is daar 20 minuten. Je kunt het beste de parallelbaan pakken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het druk tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar doe je er een kwartier langer over. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen is de vertraging bijna een half uur tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 We elkaar aan. En jij ja, kon niet verder bij vandaan staan. Oh, nog steeds voel het vreemd. Maar ik ga erin mee. If that's the Put me in the room, I'll do the rest. Yes. I need you to doubt me, say it can't be done. I ain't gonna stop till the air's out my lungs. Say I don't.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 I'm perfect, I forgot my cellar. my cellar Yeah, I made mistakes, but Lord knows that I try Yeah, see me when the not I fall I get back up, stand tall Stone by stone, whip my break, I'm climbing up the wall I'm at the top, at the top, at the top, yeah Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Premier Rutte was zich er jarenlang niet van bewust dat er nog een record hoeveelheid gas werd gewonnen... na de zware aardbeving in Huizingen van 2012. Dat zei hij vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie. De zorg heeft een kritisch punt bereikt, daarvoor waarschuwt de Nederlandse zorgautoriteit. De zorgvraag stijgt, maar het aanbod wordt steeds schaarser. En iedereen in Nederland tussen de 12 en 60 jaar krijgt in de komende twee weken een uitnodiging voor een corona-herhaalprik. Dat heeft minister van Volksgezondheid Kuipers bekendgemaakt. Het weer bewolkt en regenachtig bij 14 graden. Ook morgen bewolking en regen en dan wordt het 16 graden. I should have Tot jij mijn liefde voelt. Vandaag vond met zijn sterrenpracht en er is niemand die jou leed verzag. Dan hou ik duizend jaar voor jou de wacht. Jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit, maar bij mij krijg jij het feit. Bij ons allereerste ogenblik zag ik al precies waar jij moest zijn.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 Over de snelweg van de spijt. Spelen de met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor altijd. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar.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 We Feel the music all around, but you got to make the body move. You got to let the body go Make the body move. You got to let the body go Make the body move. You got to let the body go Rock a rocka this time. I want to make the body move. Let me say rock a rocka this time. I don't want to let the body grow. Let me deal with the rock a rocka this time.